De Afwasshow. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Puutercalorie's Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Einde van het programma, maar haal. Els loopt hier met de zaag rond, jongens, want het is woensdag, dus de week door de midden. Nee, nou niet meer. Els, weg met die zaag, weg met die zaag. Even klappen voor de Jongens. Ja, want voor je het weet zijn de poten onder de stoel vandaag gezaagd hier door Els hoor. Het is vandaag woensdag 23 maart van het jaar, dus alles 2016. Vrienden en vriendinnen van de Ava Show, welkom bij Radio Els 558. Het is weer eens even tijd voor wat jolijt en muziek zoals het heet, tot de klok van een uurtje of zeven. De bekende dingetjes natuurlijk, we hebben weet je nog wel en we gaan eens even wat nieuwsfeitjes voor je opsnorren op de diverse internetpagina's. En we hebben natuurlijk heel veel muziek van Highlight van John Lennon van Klein Orkest, dat is het tweeluik vandaag. De Wolles Collection maar weer eens voor je opgezocht. Anita Waard met de Bella Bella Bella, Oscar Benten, ja, en People, Dr. Hoek, Marianne Rosenberg. Weer eens even Duitse muziek erbij, maar we beginnen zoals gebruikelijk natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden en ik heb we hebben er mooi opgezocht voor vandaag hoor hier zijn de Supremes en I Hear a Symphony bij Radio Helsoei dat altijd You've given me a true love and every day i thank you love for feeling linda so new so inviting so exciting whenever Nou, daar leek het vanmiddag ook even op. Want het was vandaag wel een prachtige voorjaarsdag. Want tussen de middag heb ik hier in de studiotuin gewoon heerlijk in het zonnetje gezeten. Maar toen zag ik ook dat het gras al wel erg hoog stond. Dus we zijn vanmiddag ook maar dan de gang gegaan om het gras een beetje een kopje kleiner te maken. De Supreme uit 1966, I hear a symphony. Er staan 63 files in Nederland. Dus nog best vrij veel. En de, een van de langste staat de A9 Dima Alkmaar. 18,3 kilometer. Tussen knooppunt, holendrecht en afrit. Dit is Radio Els 558 met Ferry Den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. Wat een vrolijke muziek op een woensdagavond hier bij Radio Els 558 in de Show. 40 jaar gingen we terug in de tijd met Marianne Rosenberg met... Ik bin wie doe. Ja, het natuurlijk. Dit is prachtig om dat terug te horen. Een 48-jarige wildplasser is dinsdagavond aangehouden in Amsterdam. omdat hij vermoedelijk verantwoordelijk is voor een aantal inbraken in de omgeving van Uden in Brabant. En dat is allemaal al tien jaar geleden gebeurd. Zijn identiteit was destijds via DNA-sporen vastgesteld, maar er was geen adres van hem bekend. Dinsdag liep hij echter in de hoofdstad tegen de land, toen gemeentelijke opsporingsambtenaren hem aanspraken omdat hij aan het wildplassen was. Bij controle van zijn persoonsgegevens bleek dat hij nog steeds genoteerd stond, al dus de politie. De man is overgebracht naar een Brabants politiebureau. Hij wordt verdacht van een auto-inbraak in Ude in juli 2005. En inbraken bij een bedrijf in Volkel en woningen in Zeeland. en erp in juli 2006. Denk je dat, je, dat het onderhand verjaard is? Maar nee hoor, door het wildplas is hij alsnog gepakt. Dr. Hoek, 1979. Wanneer je verliefd bent op een prachtige vrouw. Dat valt niet mee, weet ik uit ervaring. Convinces me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 Els, ik vind het wel lekker klinkende plaatje, maar voor het mooie is het net iets te lang. Ja broers en people met Don't Stop The Music. Nou dat zijn we niet van plan hier, we gaan hier gewoon 24 uur per dag doen natuurlijk. Daniel Els, 558. Informatie. Radiozender 3FM behaalde in de maanden januari en februari van dit jaar het laagste marktaandeel in 10 jaar. Maar volgens Jan Westerhof, directeur van de NPO Radio, is de zender geen zinkend schip. Verre van dat zegt hij tegen nu.nl. Het is een ijzersterk jongerenmerk, alleen zitten we in een andere levensfase dan een paar jaar geleden. Er zijn een paar hele populaire disjockeys vertrokken. Koen Zwijnenburg en Sander Lantinga stapten in februari over naar Radio 538. Maar we hebben eigen talent op belangrijke plekken in de programmering gezet. Dat is een ingrijpende verandering. Dan kun je verwachten dat het publiek daar ook op reageert. Ja, ja luistercijfers, daar draait het allemaal om bij ons. Eh, uh, Bij ons niet, maar bij hun wel natuurlijk. Wij draaien gewoon hier wat we leuk vinden zoals deze van Oscar Benton uit 1981... en de Benson Heads Blues op Radio 538. Oh, heb, heb, dat ik Well, what we wonder. You're such a success. You're pretty secretary. Ha. She say you are the best. You face always smiling. Say you're stupid, you But I know inside you got dancing less blues. Those custom made sugars that you offer to me. Pretending, pretending to care about my family. And those pictures on your desk Are them lies that you abuse Do they know yourself? that you call Cause I'll be In conference Merry Christmas you all Als je aan de eten, hop, dan wens ik je uiteraard smakelijk eten. Niet je mond verbranden, natuurlijk. En als je aan de afwas bent, wens ik je daar ook veel sterkte bij, natuurlijk. Maar dat kan ook wel gezellig zijn, lekker met het vrouwtje en natuurlijk gewoon de Avashow erbij. Je hoorde Oscar Benton met Benson Hut Blues. Uit 1981 kwam dat alweer. De Avashow. Oh, dit was ook zo'n uh, aardig hitje. Uit 1979, uh, ring maar bel van Anita Ward. Ja. Maar weer eens een keer terug voor te het... Te... Natuurlijk. Zometeen gaan we de tijdmachine weer doen bij Radio Els. Dat je zou verwachten. Uh, je hoort een ring met van Anita Hoort uit 1979. En het is weer tijd voor de tijdmachine bij Radio L558 in de Ovo Show Nou, zeggen het is Ketty, wat gaan we doen? Dit is overigens een van de oudste onderdelen van de Dat doen we al jaren en jaren. Even gewoon kijken wat er vandaag allemaal gebeurde in het verleden. Het is vandaag 23 maart en dat is de 83ste dag van het jaar. En dan komen er nu nog 283. We zullen eens kijken wat er allemaal gebeurde vandaag. In 1860 was de executie van Eipen Baukus de graaf, en dat was de laatste voltrekking van de doodstraf in Friesland in vredestijd althans. En in 1997 vandaag in Beverwijk vinden gevechten plaats tussen de supporters van Ajax en Feyenoord, waarbij een dode valt. Het zal de geschiedenis ingaan als de slag bij Beverwijk. En de film Titanic wint vandaag in 1998 11 Oscars en evenaat daarmee het record van Ben Hoer uit 1959. 1945 vandaag, het grote offensief begint voor de bevrijding van het nog bezette deel van Nederland. En dat zal ongeveer nog tot begin mei duren, eind april, begin mei. In 1801, Saar Paul I van Rusland wordt vermoord door een groep Russische officieren. Ja, dat was een beetje onrustig daar. En in 1988, vandaag, we gaan naar de sport toe. Het Nederlands voetbalelftal begint de aanloop naar het EK Voetbal 1988 in Londen met een 2-2 gelijkspel in de Oefen Interland tegen Engeland. Nou ja, we weten allemaal hoe het EK 88 natuurlijk is afgelopen. Zeer succesvol voor Nederland. En in 2006 vandaag, dar darter Raymond van Banneveld gooit als eerste Nederlander ooit een 9-darter op een televisietoernooi, tijdens de Holstein. Premier League. Ik heb geen idee wat het inhoudt, want ik heb dat nog nooit gezien eigenlijk. En in 1948, ook wel een belangrijke datum voor de uh, autoliefhebbers, in Parijs wordt de Citroën 2CV ten doop gehouden. Oftewel Lelijke Eend of een lelijk, Lelijke Geit, dat staat hier zelfs. Dan <coughs> nou, gaan we eens even kijken wie er geboren zijn vandaag. Nou, dat was in 1943 Marva, Belgische zangeres, zij is vandaag jarig. Lee oftewel Leen Huizer, is vandaag jarig, hij komt uit 1946. En Karen Young, Amerikaans zangeres, overleden in 1991, maar ze zag ooit het levenslicht in 1951. En in 1953 werd Shaka Khan geboren, natuurlijk een Amerikaans zangeres. Collega Gijs, Gijs Taverman is vandaag jarig, hij komt uit 1966. En Judy Mulder, Nederlands voetballer, ex-voetballer natuurlijk en voetbalanalyticus. Hij zag het levenslicht in 1969. Dan gaan we maar eens even kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1555, paus Julius III, hij werd 67 jaar. <coughs> Paul I, de, de 46 jaar werd hij, het zaal van Rusland hadden we toen net al, hè, dat gebeurde in 1801 natuurlijk, Ja, als je vermoord bent dan ben je ook overleden, en in 1971 overleed op 72-jarige leeftijd Simon Vestdijk, ja nog steeds beroemd eigenlijk, hè, Nederlands schrijver natuurlijk, en Fons Jansen, Nederlands cabaretier, hij overleed in 1991 en hij werd slechts 65 jaar oud, en de beroemde uh, een Amerikaanse actrice Elisabeth Taylor overleed vandaag in 2011 op 79-jarige leeftijd. Dit is trouwens ook wel grappig. Het was vandaag Pasen en dat was in 1636, 1704, 1788, 1845, 1856, 1913 en in 2008. En dat is het rare. De eerstvolgende is pas in het jaar 2160. Dan word ik 200 jaar Brusselaar. We kijken er naar uit. De rooms-katholieke kalender dan voor vandaag. De heilige Aquila is het vandaag. Zij stierf, of, uh, of hij, dat staat er niet bij. In het jaar 361 en werd zalig verklaard. Even uit het weer kijken in het verleden. In 1958 hadden we een laagste minimumtemperatuur van min 6,6 graden. En in 1945 was de hoogste maximumtemperatuur. 20,4 graden. Vandaar dat ze, denk ik, ook dat offensief toen zijn begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Het was natuurlijk lekker weer. In 2003 hadden we de langste zonneschijnduur 11,1 uur. En de langste neerslagduur was in 1987. Toen regende het maar liefst 15,6 uur. Dan hebben we het weer gehad voor, weet je nog wel. En dan gaan wij hier even lekker door met de muziek. En dit is wel een allerprachtige. Een favorietje van mij hoor: Daydream. Uit 1969. Hier is de Wallace Collection bij Radio als wil Een beetje aan de dagdromen, de Wallis Collection uit 1969 met Daydream. Dat vind ik altijd zo leuk aan een woensdag, want als die woensdag dan voorbij is, dan zit je aan de goede kant naar het weekend toe, hè. Dan zijn het nog maar twee dagjes werken, voor sommigen zelfs maar één zoals tekenen, En dan is het weer een heerlijk weekend en dan kunnen we weer lekker genieten en dit keer extra genieten, want we hebben ook nog eens een keer een maandag vrij, want het is natuurlijk dan Pasen, dus dan is het tweede Paasdag. Dus het zijn voor mij. Uh, ge gewoon vier dagen achter elkaar, gewoon even kijken wat ik ga doen. Dat hangt een hoop van het weer af, hoor. Er zijn een beetje gemengde berichten, maar dat zullen we zo meteen wel even horen in het weerbericht. Het is weer tijd geworden bij Radio EOS 558 voor de Twee leuk. We gaan luisteren naar Klein Orkest met Over de Muur uit 1984 en daarna Laat Mij Maar Alleen uit 1982. Twee leuk, nu, nu, nu.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 omdat ze soms in het westen Soms ook in het oosten willen zijn west de goer Er wandelen mensen langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola nog steeds op een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 De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Ah, nee maar alleen, oh, ja. ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. Wat ben je stil waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil waar denk je aan? Niemand die er zeurt.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 Als ik dit nummer hoor, heb ik altijd zoiets van spijker en kop, jawel, <laughs> 1982. Klein oké, laat mij maar alleen in daarvoor uit 1984. Het overgeweldende, prachtige, allemachtig over de muur. Je hoort ze weer eens een keer terug in de bij Radio Els 558. Staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën adviseert mensen om niet tijdens Pasen hun belastingaangifte te doen vanwege de te verwachte drukte. Als we ons... Allemaal eind maart op de paasdagen storten, zou het best nog eens druk kunnen worden, zegt de bewindsman. Wie voor 1 april zijn aangifte doet, krijgt voor 1 juli antwoord. Maar omdat Pasen dit jaar op 27 en 28 maart valt, verwacht de staatssecretaris voor die dagen enorme drukte. Er kunnen maximaal 42.000 mensen tegelijkertijd in het systeem van de Belastingdienst. De afgelopen jaren werd de site van de Belastingdienst geplaagd door storingen. In 2014 werd de inlevertermijn van de aangifte al met twee dagen verlengd ter compensatie van de storingen tijdens de aangifteperiode. Ook in 2015 werd de limiet van de site van de Belastingdienst op de eerste dag bereikt, waardoor de site onbereikbaar was. Als te veel mensen tegelijk de weg op gaan, sta je in de file, al dus wie tegen de zender. Ja, maar ja, als je geld terugkrijgt, wil je het wel graag voor 1 april indienen, want dan krijg je het ook voor 1 juli terug. En anders moet je het allemaal maar afwachten natuurlijk. Hier is Jonathan en Instant Karma. You better get, get yourself, yourself together Cause you're gonna, gonna be dead To, to get the dog Het zal wel John, het zal wel John, John Lennon en zijn plastieke band, de no Band Instant Karma uit 1970. <middels> Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden en in het oosten opklaringen. In het noordoosten kan het kwik dalen rond het vriespunt. Elders daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of vier. Vanuit het westen wordt de bewolking geleidelijk dikker. Morgen zijn er veel wolken en valt er soms motregen. Ruimte voor de zon is er nauwelijks. Het wordt 8 tot lokaal 11 graden en de wind draait naar het zuidwesten en neemt in kracht toe naar matig. Of aan zee zelfs een beetje uh, vrij krachtig. Ja, dat ziet er niet zo mooi uit vanmorgen. Maar ja, oh, goed, wachten het maar af. Wij gaan naar 1977 met het prachtige... Frisco, California. Juist, California. Hier is het. Vandaag op Radio Els 558. Collins, ja, En er gebeurt iets onderweg naar het Dynamo's of zoiets, zo heet het hoor, something happened on the way to heaven. Het is trouwens een 1990 plaat, ja dat draaien wij hier niet veel hè. muziek uit 1990, maar ik dacht ach ja het kan wel weer eens een keertje. Zo is het bijna alweer 5-7 geworden hier op de grote Big Ls 558, Els 558nl of op de middengolf 1512 kHz en soms ook in het noorden van het land op de fm 105.4 te horen. Straks gaan we naar het weer en de nieuwsberichten en daarna natuurlijk non-stop muziek de hele avond door, de hele nacht door, wanneer je maar wil. Morgenochtend vroeg doet er allemaal niet toe met op het hele uur nieuws en weer. En op het halve uur de headlines en een verkort weerbericht. Of zo ziet dat er ongeveer uit elk non-stop uur hier bij Radio Ls 558. Ik heb nog één plaatje voor je, een stukje dan althans. Van de Alan Parsons Project uit 1984 met Don't Answer Me. Nee, dat hoef je mij ook niet meer te doen, want ik ga ermee stoppen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaaijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj <middels> Radio Els 558.